Gisteren begonnen de piloten aan de staking, ze zijn kwaad over bezuinigingen bij Lufthansa die ten koste gaan van hun salarissen en arbeidsvoorwaarden. Lufthansa had in verband met de staking voor vandaag duizend vluchten geannuleerd, dat treft 140.000 passagiers. Of er nu direct weer kan worden gevlogen is nog niet duidelijk.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. zee, Zandvoort. een de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de finieljaren. Ja, en we zijn weer terug. Het is uh, intussen uh, vier minuten over drie geworden. En dat betekent dat het de hoogste tijd wordt voor de Vinyl 50 top drie. En, uh, ja, ja, ja. Zie je nou wat te doen? Oh. Nou, we gaan beginnen met nummer drie. En wat is dat? Dat is, dat uh, is, dat is. Nou, dat is. Hij, uh, dat is vlot. Hij kwam vorige week nieuw binnen. Ja. En staat nu al op nummer drie. Ja. Dat is de band... False. False. Ja. ja. En van, het, uh, van hun album, uh, Wow well and Down, gaan we luisteren naar Night Swimmers. En dit is dus nummer drie. ze krijgen. De vals. Vals. Ja. Weet je wat mij opvalt? Nou, wat valt jou op? Nou, vooral dit laatste stukje. Met die... Uh, wat is het, Bas? Ja. Doet mij eigenlijk een beetje denken aan Tubular Bells. Ja, inderdaad. Zit wel een beetje, zit wel een beetje in. Uh, vals dus. Zit er zit en... een, een, een, een lik in, zoals ze dat dan noemen. Ja van nummer, uit Welt. Nummer drie, ja. nummer drie uit uh, de Vinyl top vijf. We gaan naar nummer twee en dat is een band die er al uh, heel, heel lang in staat. Ja. Die uh, al vier weken lang nummer één gestaan heeft. Vorige week weer nummer één stond. Ja. Uh, en ook nog even uitgeweest is, even, uit gezakt, geweest, even gezakt is naar nummer vier. Ja, dat weet, dat Vorige was, week uh, weer terug en nu staan ze op de tweede plaats. Tweede plaats. Theme Impala. Ja. Reality in motion. Ik ook. Wordt het hele album gedraaid. Dit is de top 3. Ja. Tame Impella dus. En wat is het nummer ook weer? Reality doen. in motion. Ja. En hij blijft hangen. Hij blijft hangen, ja. <laughs> ik was net. Dan even tussendoor hoor. Ik, ja. weet, jij, weet jij wat het allerslechtste muziekjaar uit de geschiedenis was? Nou. 1994. Oh. Wat dan? Toen overleed Kurt Cobain en werd Justin Bieber geboren. Oh boy. Eh, oh, wel leuk hè. Eh. Nou. Uh, ze vroeg aan een oudere echtpaar, vroegen ze hoe het, die al 60 jaar bij elkaar waren, vroegen ze hoe ze dat toch met elkaar voor, voor, volhielden. Ach! zei opa, wij komen nog uit een tijd dat je dingen repareerde in plaats van ze weggooien. <laughs> ja, precies. Maar goed, we gaan naar nummer 1. Nummer 1. Nummer 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja, precies. Ja, dat is... Uh, en dan moet ik even heel, heel, heel, heel kort spieken. Nederlandse band Bewilder. Nee, ja, Bewilder. En uh, kwamen vorige week... Ja, nieuw binnen op zeven. En nu al op één. Ja. En hun album uh, Dear Island gaan we van horen. Minor blues. Hold on. Wilder. Nummer 1 eh, album in de Vinyl Top 50 deze week. Dat is knap. Nederlands band. Knap dat ze het gedaan hebben. Ik zag ze vorige week in de uh, Wereldraad door. Helaas uh, klonk het toen niet goed. Maar ja, de LP klinkt in ieder geval wel goed. En daar gaat het om. Be Wilder dus. En uh, nummer 1 in onze Vinyl Top 50. Nou ja, onze. In de Vinyl de, Top 50. De. de. de. de. E. Goed, we gaan gauw door, want ik heb ook nog eens een hele tweede kant van een classic album te draaien. En uh, de Supertramp-fans zitten daar natuurlijk met smaart op te wachten. Dat oh, de, uh, reken maar van yes. Reken maar van yes. Nou, het nummer wat ik straks... Oh nee, uh, dat is weer een andere. Dat ik straks al uh, abusiefelijk aankondigen, komt nu. Take a long way home. Dat is Supertramp. Van het album Breakfast in America. The line. Take a long way home. Ja, ik kondigde het straks het eerste uur verkeerd af. Hè? Want dat was uh, goodbye, strangers. We doen er nog één: Lord, is it mine. Breakfast in America van Supertramp. En uh, de nummer dat nummer heet uh, Lord Is It Mine. En hoorden wij erom het fantastische en karakteristieke stemgeluid van Roger Hodgson. Uh, okay, ja, nee, we gaan even weer naar de vinyl 50. En ik ben bang dat er <kuggen> weer een puishedenje aankomt. Nou, nou, nou. We gaan naar het jaar 1970. Zo. 4 juli. Ja. Atlanta Pop Festival. En ja. uh, daar speelde niemand minder dan Jimi Hendrix. En uh, van die live opnames is een postuum live album uitgebracht. En uh, van dat album, wat met de titel Freedom... gaan we luisteren naar, denk ik wel, een van de meest grote en legendarische nummers. Purple Haze. Ik zei het toch, puist Harry. Klassiekerik. Atlanta Pop Festival, Jimi Hendrix 1970, dus alweer 45 jaar geleden. Ja. Het is ook alweer 44 jaar geleden dat hij uh, dood werd gevonden op een hotelkamer. Jimi Hendrix, uh, of nee bij een vriendin ook, ik, ik maar in ieder geval het was in Londen en het was het niet best. Jimi Hendrix, uh, gitaarlegende uh, vinden velen. Um, en het heet Purple Haze, een van zijn grote, grote, grote, grote, grote, grote, grote hits. Another nervous wreck. Klinkt dat? Uh, een beetje nerveus. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, het is een nummer van Supertramp van het album. Ah. Breakfast in America. Oké. Okay. Another nervous wreck. at all. Ja, zo werd het toch. maar weer verwend He? Twee nummers achter elkaar van Supertramp yeah. Another Nervous wreck And uh, Casual Conversations We hadden twee stukken van uh, Het album achter elkaar We hebben nog uh, twee nieuwe binnenkomers Dus we moeten even opschieten Want het laatste nummer van Supertramp Van die LP duurt zeven minuten Dus dat moeten we eventjes een beetje Voor elkaar zien te krijgen We gaan naar uh, Destroyer Dat is een hele leuke band En uh, welk nummer ga je draaien? Ja, Destroyer, de op 1 hoogste binnenkomen was dat. Ja. Ja, ja. En die kwam binnen op nummer 6. Zo, nou. Ja, ja. Goed gaan verkocht, we door. natuurlijk. En daarvan gaan we luisteren, uh, Dream Lover. Oeh, wat een wilde dromen. De muziek uit. Ja. Uh. Nou, oké, okay, staat hem opnieuw. Komt ie. Ja. Je moet niet op verkeerde knopjes drukken. Dus het is wel een wilde liefde, hoor. Nou. Een hele wilde liefde. Nou, dat was uh, <laughs> Destroyer. Binnengekomen nummer 6, dus in de vinyl 50, dames en heren. En uh, ja, werd even onderbroken, want er ging even iets... Uh, ja, verkeerd. Iets helemaal. Ah, verkeerd knopje. Dat heb je zo af en toe <laughs> Ik uh, uh, moet nog één nummer draaien van... Of ik moet. Uh, we gaan nog één nummer draaien van the Markers. Gelijk het laatste. Wat eraf, want het duurt zeven minuten. Dus dat moet nog wel even... En uh, dat nummer heet Child of Vision. En dat is het laatste nummer van Breakfast in America. Maar het duurt iets meer dan zeven minuten. En daarna krijgen we nog één nieuwe binnenkomen. Dat redden we precies. Ja, okay. de hoogste. Juist. Breakfast in America from Supertramp. Het laatste nummer van uh, dit album, wat we dus zo helemaal gedraaid hebben, hebben, dat heette Child of Vision. En dat was gelijk het laatste nummer ervan. En we hebben er nog één te gaan. Ja. We hebben er nog tijd voor één. En dat is weer, uh, nou... Ja, zet, uh, zet die radio maar weer wat zachter. <laughs> Tessa, zijn ja, je ervan houdt. Vol, vol, ja, volgens mij, ik, ik, ik verdenk jou ervan dat je gewoon duizend van die platen gekocht hebt om, om op deze hoogte ja. binnen te laten komen. Ja. Dat verdenk ik je gewoon. Ja. Want je bent gewoon die platen. Tuurlijk, tuurlijk. Die, je, je, je, je, je, je bent tuurlijk. aan die platenzaak gegaan. Je hebt er gewoon duizend gekocht <lacht> om ervoor te zorgen dat hij op nummer zes, op vijf binnenkwam. Vijf, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik denk het wel. Nou, ik denk niet dat dat nodig is, want ze kunnen zich, uh, ze kunnen uh, de prat op gaan, dat ze een schade, een grote schade zelf trouwe fans hebben. En dan heb ik het over uh, Iron Maiden. Ja. Dus. <laughs> uh, het is het uh, eerste studio-dubbelalbum. En uh, uh, de, het vorige album is alweer vijf jaar geleden. En uh, de reden waarom uh, het even duurde voordat er een nieuw album uitkwam, was omdat Bruce Dickinson. Uh, uh, ...tijd nodig had om te herstellen uh, van een uh, behandeling uh, vanwege kanker. Hij heeft het overleefd en hij staat weer op het podium. Hij springt en danst weer. En vooral zingt weer als van Dus uh, wat dat betreft zijn we blij dat hij nog onder ons is. En dan praat ik over mijzelf en... Uh, die hele grote schade trouwe fans. Ja, ja lang. lul. Hebben we geen tijd meer, hoor. Nee. <lacht> Oké. Okay, Iron Maiden van uh, The Book of Souls. Gaan we luisteren naar When the River Runs Deep. Ja, van u. Dit waren de vinyljaren. Dit was de hoogste nieuwe binnenkomer in de vinyl 50-lijst op nummer 5 Iron Maiden dus en Book of Souls. Nou, morgen ben ik er weer bij uh, Stanford Lunch en dit programma is een volgende week weer. Bedankt voor het luisteren als u er nog bent en tot de volgende keer.